Middernacht, het is zondag 3 juli, René van Brakel met het NOS Journaal. De militaire vakbond AFNP wil dat bij zelfverdedigingstraining altijd een toezichthouder aanwezig is. Dat zei vicevoorzitter Luchthard van de vakbond in Nieuwzuur. De toezichthouder moet volgens hem een onafhankelijk persoon zijn... die ingrijpt als de instructeur te veel geweld gebruikt tegen militairen training. Bij de zelfverdedigingstraining moeten militairen veel klappen incasseren. Bij de bond is inmiddels een aantal gevallen bekend... waarbij militairen daardoor arbeidsongeschikt zijn geraakt. Vorige maand overleed een sergeant van 20... nadat hij kort na zijn zoon zelfverdedigingstraining onwel was geworden. Ruim een derde van de politieagenten dreigt de verplichte fitheidstest... die volgend jaar wordt ingesteld, niet te halen. Dat is gebleken bij een proef met een hindernissenparcours... Vanaf volgend jaar moeten korpsen maatregelen nemen tegen agenten die niet fit genoeg zijn. De Nederlandse politiebond en de korpschefs willen een minder zware test... in het bijzonder voor oudere en vrouwelijke agenten. Ze zijn bang dat er door de zware test te weinig agenten overblijven voor op straat. De ministers van Financiën van de Eurolanden hebben, zoals verwacht... ingestemd met een lening van 12 miljard euro aan Griekenland. Het is een nieuw deel van het totaalbedrag van 110 miljard... dat de EU en het IMF onder voorwaarden al hadden toegezegd. Het Griekse parlement stemde deze week na heftige debatten in met een ingrijpend pakket aan bezuinigingen. In Monaco zijn prins Albert en de Zuid-Afrikaanse oud Charlene Whitstock nu ook voor de kerk getrouwd. Met de plechtigheid waren veel buitenlandse gasten onder wie prins Willem-Alexander en prinses Maxima. Gisteren trouwde het paar al voor de wit. Charlene Wittstock gaat voortaan door het leven als prinses Charlene. Het weer, vannacht droog en 10 graden. Overdag in het westen veel zon. In het oosten bewolkt en wat regen. Het wordt tussen de 16 en 20 graden. Tot zover het NOS-journaal. Awb Verkeersinformatie. De A12, Utrecht richting Arnhem. Tussen Maarn en Venendaal West. Drie kilometer doorwegwerkzaamheden. Bij Knopend Oude Rijn is de verbindingsweg dicht. Dit was de Verkeersinformatie. Dit is Radio 1. BNN. De overnachting. Winfried Bajens. Dames en heren, een uh, bijzonder goede nacht. Deze week uh, niet het vertrouwde stemgeluid van uh, Patrick Lodiers... of uh, Sophie Hilbrand. Ze zijn allebei in het buitenland. En daarom de vervanger van de vervanger... hier in de College Hotel in Amsterdam. Ik heb een uh, gast die een week achter de rug heeft... die hij toch echt niet snel zal vergeten. Hij is namelijk... Uh, officieel gestopt met de baan waar hij al zijn hele leven van droomde. De baas zijn van het journaal. Wie zou het niet willen? We kennen hem allemaal wel, zo'n beetje. Ik ken hem zelfs behoorlijk goed. Hij was ooit mijn baas toen ik nog bij het journaal werkte. Maar toch is er iets aan hem waardoor we hem ook weer niet kennen. Moeilijk te doorgronden wellicht is dat de omschrijving. Ik moet een beetje zachtjes praten, want ik ben net al een klein beetje gecorrigeerd... door een aantal bewoners hier van het College Hotel. Dat ik niet al te veel lawaai moest maken. Maar ik loop naar de gang van het College Hotel... waar Hans Leroes deze nacht zal uitrusten van een extreem drukke week. Maar eerst nog een uurtje babbelen met mij. Kamer 117. Ja, hier is dat. Hans Leroes moet hier zijn. Nu officieel voor het eerst ex-hoofdredacteur van NOS Nieuws. En hij komt net ja. uit het buitenland. En daar is hij. Kom, Hans hier. Larouche. Goedenavond. Ja, ik moet een beetje stil zijn. Ja, dat weet ik. Hè? Dat hoor ik net. <laughs> ik heb al een kleine corrigerende tik gekregen. De klachtenraad van, uh, van de buren. Je schoenen zijn al uit. Ja, want ik woon hier vandaag. Ja. Althans vannacht. Maak je je altijd zo snel comfortabel? Als het een leuk hotel is wel, ja. Het, als het de sfeer me een beetje aanspreekt, dan vind ik het prettig om in hotels te zijn. Als het gewoon zo'n uh, zo soort congreshotel is, dan uh, wil ik liever ontsnappen. Ja. Wat vind je van de Kamer? Net aangekomen? <coughs> net aangekomen. Hij is heel mooi. Hij is mooi ingericht, hij is lekker ruim. En ik zie de stad buiten. Ja. College Hotel in Amsterdam. Um, net uit Helsinki terug. <laughs> ja. En het is toch echt de officiële eerste dag... dat je geen baas meer bent van het journaal? <laughs> ja. ja. Toch nog hoog. aan het werk geweest? Ja. Ja, want ik zit bij de e EBU, dat is de European Broadcasting Council... Je zat, union. je zat bij de EBU. Nee, dat zit ik nog. Oh. Oh, ik zat sorry. bij de NOS sorry, sorry. Tot, tot 1 juli. Ja. En ik zit bij de EBU tot uh, ergens in november. Ja. Want ik ben vier jaar geleden gekozen. Want dat zijn uh, nou ja, je vertegenwoordigde leden. Mm -hmm. um, en dat ben ik dan tot, uh, nou ja, tot, tot de volgende jaarvergadering. En die is in november. Ja. Dus ik heb nog wat te doen. Ja, ik dacht, ik laat je een beetje wennen aan het principe... dat je het hele tijd zat en was, moet nee. gaan zeggen. Want het ja. is echt de eerste dag. Werd je vanochtend nou ja. raar wakker? Dat het dan niet meer de dag was waarbij je kan zeggen tegen nee, iedereen... Uh, ja, ik ben die man van het journaal. Ik had, <laughs> ik, volgens mij denk ik nog, nog de hele tijd dat ik wel ben, hoor. Althans, als ik voel me nog zo verbonden met alles wat ik op tv zie en op de radio hoor en zo. Dus dat dat, dat, went, dat ik bedoel, dat moet een tijdje wennen. Ja. Um, maar ik weet wel... Niet on, kijk, afgelopen maandag heb ik afscheid genomen. Dat was een groot feest. Ja. En de volgende dag uh, had ik nog niet echt het gevoel van dat het nu voorbij is. Ik wist het wel, maar het gevoel niet. En ergens in, in, in, toen ik in Helsinki was van de week... toen dacht ik, oké, okay, en nu ben ik dus echt de vorige Ja. Dus het is, het is klaar. Deed pijn? Nee, nee, het doet geen pijn. Want ik, ik heb het zelf uh, al heel lang geleden eigenlijk gekozen... dat ik dat zou doen, dat ik ja. zou stoppen rond deze tijd. Ja. En vorig jaar zomer wist ik het echt zeker... En in, in november heb ik gedacht, en ik ga het op 25 januari zeggen. Dus het staat allemaal, uh, uh, het is, het is allemaal in mijn hoofd. En, um, en uh, dat is het rationele, maar ik, ik, ik, het voelt ook heel goed. Het, het is uh, um, uh, Volgens mij is het echt goed om op een gegeven moment... Um, te stoppen bij dit soort banen. Ja? Ja. En te zeggen van, nou, die organisatie gaat best goed. Uh, nou is het weer tijd dat iemand anders dat gaat doen... En zeker op het moment, en dat heb ik erg, uh, dat, ik, dat ik niet dat je het beu bent, maar dat ik vol met energie zit en eigenlijk een soort verlangen naar iets anders. Je was nog fries? Dat vind ik zelf wel, ja. Ja, hopelijk ja. vinden anderen dat ook. Maar goed, daar gaan dat we het nog ook. wel over hebben dit uur. Um, het is uh, de eerste dag uh, niet meer uh, hoofdredacteur. Het is de eerste week, of de week waarin je afscheid nam. Ja. Je bent overal te zien en te horen. Dus ik was heel ja. blij dat je zei dat je hier langs wilde komen. Ik denk, die is wel nee. klaar met interviews geven Ik heb <laughs> je ongeveer nergens niet gezien. Ja, nee, dat klopt wel. Nee, het was meer andersom. Ik dacht, god, willen, willen ze me nog spreken? Nou ja, um, ja. dat zou je ook kunnen vragen. Maar een uur lang praten zoals dit, dat wordt natuurlijk... Nee, dat sowieso nu al een hilarisch interview. en lege daar is, maar um, je was overal. Was het ook een beetje ja. de kans om, die je greep om uh, nou, eindelijk eens een keer in de spotlight te staan? Nee, ik, kijk, ik had er zelf aan, op gerekend dat, dat er misschien een krant nog belangstelling zou hebben. En misschien, ja, dat is wel heel bescheiden. Nee, nee, nee, misschien een vak, maar, nee, maar Kijk, uh, uh, mensen die, uh, die de aandacht trekken zijn veel vaker presentatoren of verslaggevers. Uh -huh. uh, Mart Smeets bij Sport, uh, Sasje de Boer. Of ja, en bij, nu mag jij een keer. Ja, nee, maar ik, ik had er niet op gerekend ik vind het wel leuk natuurlijk. Ja. Maar ik had er niet op gerekend dat zoveel mensen nog over mij of met mij over de NS zouden willen spreken. Want als je weggaat, ja, dan ga je weer. Dat doe je, dan je dan er niet meer toe. Bent, dan bent je, gepasseerd, de, ja. je bent demissionair premier. Je mag nog een ja. keer met de dienststoten naar huis. In je bent een geval. beetje balken, ben je. Uh, ja. <laughs> Zoiets. Ja, dat is ook een zeeuw. Dus... Ja, ook nog, ja. Maar daar ja. wil ook niemand meer mee praten eigenlijk. Ja, heel soms. Ja, maar nog. ik heb bij Balken. Kijk, ik, <laughs> ik ben nog niet, niet de meest objectieve waarnemer. Ik heb bij Balken het idee dat zijn houdbaarheidsdatum was overschreden. En ik heb bij mezelf het idee dat dat nog niet het geval is. Maar misschien leef ik wel in mijn eigen fictie, dat ja. ook En geniet je ook een beetje van al die aandacht? Ik las vandaag nog op hoor. je Twitter dat je zelf het idee had dat je er behoorlijk van genoot. Ja, maar ik, ik, ik speel ook altijd een beetje met mezelf op dit soort dingen. Mm -hmm. uh, of althans met, uh, met, met dit soort ideeën. Um, ik vind het wel en niet leuk. Kijk, ik, ik, ik praat niet heel veel, dat zei je net al, uh, over heel persoonlijke zaken. Nou, dat gaan we echt doen hoor. Ja, dat weet ik wel, maar ik... Dat moet je me eerst nog veroveren. Ja, dat is um, Omdat ik vind, als je hoofdactuur bent van, van, van DNOS, NOS... Dan, uh, dan gaat het in essentie over omroepen en over journalistiek en over wat wij doen. Ja. Daar, daarvoor uh, ben ik op aarde, laat ik maar zo zeggen. En als kranten, uh, uh, radioprogramma's, et cetera, daarover willen spreken... doe ik graag, want ik, ik, ik praat heel graag over het vak en over DNOS. Ja. NOS. En ik, ik vind het ook wel leuk om hier en daar een beetje... Maar je zat ook te presenteren bij het oog. Bij ja. echte Janne in de midden in de nacht bij Radio 1 ging ja. het over alles behalve over de hele inhoudelijke zaken. Je vindt het ook wel leuk dat het nu eventjes los kan, neem ik Jawel. aan. Jawel, ik vind het ook wel leuk om, om, om, om dingen te kijken. het oog dat heb ik, dat is het zelf presenteren. Dat is de, um... Hoe ging dat eigenlijk? Nou, ik vond het ongelooflijk leuk en bijzonder om te doen. Um, dat, dat is echt, je, je zit, en dat bedoel ik niet kleinerend, maar juist heel anders. Je zit in een hoekje van de NOS, mm -hmm. in een hoekje van de dag. Want het is dat, dat hele mooie laatste uur van, van een dag. Uh, en dat hoekje is dan op een gegeven moment net zo groot als de rest van de wereld. Het um, heeft een hele eigen atmosfeer. En je kijkt op een hele andere manier dan, dan, dan de gedurende dag naar verhalen en mm -hmm. naar, naar interviews. En als je daar dan mag proberen en, en kan proberen... een beetje de, de sfeer en de aanpak van zo'n programma mede te bepalen nog met live muziek er ook bij, dan, dan is dat echt wel... Uh, dan heb ik echt ervaren als een cadeau aan mezelf, zoals het ook bedoeld, Maar ook, uh, ja, ik zeg, meer dan een pakje met een papiertje erom, Echt iets bijzonders. En vond je dat je het goed deed? Um, de, um, Want je, ja, je hebt jarenlang zeggen... zitten oordelen over andere presentatoren... Jawel, maar als je verslagen zelf... aangenomen. <laughs> als je zelf ergens middenin zit. Kijk, ik vind dat... Um, ik had de indruk dat dat programma best liep. En ik kreeg na afloop hele vriendelijke reacties. En dat was niet... Uh, cliché van, nou laten we tegen die jongen zeggen... die het best heeft goed, gedaan, goed heeft gedaan, dan zijn we er nu vanaf. Mm -hmm. Dus viel wel mee. Uh, ik had wel het gevoel dat op een gegeven moment... dat dat liep in dat programma. Dat er ook in, dat, in die gesprekken die we hadden... dat daar ook voldoende, ja, dat, dat waren gesprekken. Ja. Um, dus ik had het idee dat het, dat, dat het wel ging. En het aardige was het, voor mij... Ik, had, ik heb wel van al in de journalistiek ik heb wel heel veel geschreven en ik heb heel veel tv gemaakt. Mm -hmm. Maar ik heb nooit zelf radio gemaakt. En, het, en, en nu komt het plotseling aan het eind. Maar wel gewerkt als verslaggever, mm -hmm. stand-uppers gedaan in beeld, ja. live televisie gemaakt. Ja. Um, dus je zou bijna kunnen zeggen... dit is ook de kans om weer terug te gaan naar iets wat je een beetje hebt laten liggen. Ja, maar, no, nee, maar ik, ik heb het niet laten liggen. Ik heb het gedaan en toen ben ik iets anders gaan doen. Ik, volgens mij uh, moet je niet terug naar wat je al gedaan hebt... en mm. vooruit naar iets anders. Dat is, uh, en dat zal ongetwijfeld met journalistiek te maken hebben. Maar, maar ik, als het oog belt, dan zeg je ja. Nou, als het oog het leuk vindt om af en toe een invaller te hebben... en als ik dat dan toevallig ben... Dan vind ik dat heel leuk, ja. Hm. Maar ik denk dat er heel veel mensen zijn die bij de radio werken... en denken, oeh, ik wil het ogen. Die willen dat ook. En ik maar kan ja, het vast beter dan die jongen van de NOS. Jij bent Hans en de Roessie. je kent iedereen daar. Dus dat <laughs> gaat een stuk <laughs> Jawel, sneller maar. waarschijnlijk. Ik ben, ik, ik, ik, ik ben niet zo van, van het zelf promoten, ondanks al die interviews. Hm. Nou, uh, bespreken we op dit tijdstip ook altijd eventjes uh, het nieuws uh, uh, in deze week. Nou, dat is dat natuurlijk met jou meer dan uh, relevant. Is er nog nieuws geweest wat jouw uh, nieuwshart sneller deed kloppen deze week? Waarvan je denkt, ja... Was ik nou maar op de hmm. redactievloer geweest en was ik de komende weken daar nog maar? <laughs> nou weet je, ik, ik, heb, ik ben vanaf dinsdag, dinsdagavond ben ik naar Helsinki gegaan. Mm -hmm. En dan uh, zit je dus met alle mensen die ook met nieuws te maken hebben... toch in een heel gesloten omgeving. Wat wij, wij daar doen is vergaderen, uh, dineren en ontvangsten. Want dus je hebt niks gelezen eigenlijk? Ik heb heel weinig gezien. Ik heb natuurlijk wel, wat ik wel fascinerend vind is dat Dominique Strauss-Kaan verhaal. Was je blij? Nee, niet blij. Ik was uh, verrast door wat er ja? gebeurde. Door, maar door... Was, je, was je misschien ook blij? Nee. Dat je denkt, zou ik blij goed zijn? dat hij vrijkomt? Nee, als hij, kijk, als iemand onschuldig is, is het prettig als hij vrijkomt. Maar ik kan niet beoordelen of iemand onschuldig is. Nou, er waren natuurlijk veel verhalen dat er vanuit Frankrijk een soort setup was om die man. Ja. Te dat, pakken. Dat geloof ik niet. Ik, en ik hoor meerdere mensen die zeggen dan, fijn dat die man vrijkomt. Hopelijk kan hij toch weer zijn, uh, zijn missie volbrengen... en naar Frankrijk terug. Ja, maar Misschien en heeft hij wel, president heeft wel wat gedaan. En misschien ja. is het net iets anders gegaan... dan nu is gesuggereerd. Maar misschien heeft hij toch iets gedaan. Kijk, wat, uh, um, ik vond het een verrassende ontwikkeling. En ik denk... Uh, dit soort verhalen komt naar buiten omdat, omdat, het op, omdat de aanklagers zich niet meer zeker van de zaak weten. En naar mijn idee toen op een gegeven moment naar de New York Times zou gaan lekken van... Oh, let op, die zaak is niet zo sterk meer. Dus mm -hmm. ik denk dat dit uh, langzaam uh, verdwijnt. Ik vind wel, als iemand onschuldig is, is het wel heel prettig als heel snel wordt vastgesteld dat hij dat, dat, dat inderdaad is. Ja, dat als, hij, als hij wel iets heeft gedaan, ja, laat dat dan maar duidelijk worden. Mm -hmm. Dus ik, ik, ik ben niet voor of tegen iemand. Mm -hmm. En misschien dan wat, wat, wat kleiner nieuws, maar wel in Nederland... waar de bezuinigingen tegen de publieke omroep... Ja. gaan we het niet lang over hebben, hoor. Want dat mm. heb je al de hele week uitgebreid gehoord hier op Radio 1 ook. Um, maar uh, uh, toch besloten dat de bezuinigingen onbeperkt doorgaan. Er ja. uh, is nog wel even geprobeerd vanuit de oppositie om er iets aan te doen. Ben je ook misschien een beetje opgelucht dat je dat allemaal niet meer mee gaat maken? Want je hebt al veel bezuinigingen meegemaakt... Ja. maar je komt ook uit tijden dat alles kon, dat er veel geld was... Uh, nou, hier, die, ja. alle kanten ja, van de wereld nee. op konden reizen en nu ja, kan dat echt niet meer. Nou, ik kijk, um, ik, vind, ik vind een paar. Allemaal, het zijn allemaal dingen te lijken. Ik vind dat heel veel ten op zich van Den Haag heel onhandig heeft gewerkt. Dus, dus de meeste omroepdirecteuren uh, en de omroepbestuurders hebben niet begrepen wat er in Den Haag aan de hand nee, was al de, jaren. Daar gaan we niet helemaal nee, maar, mee spreken, Maar nee, vind jij, ik. ben jij blij dat je er nu tussen nee, kan? Dat, nee, nee, nee. Opgelucht want, misschien wel. Nee, nou ja, ik ben wel opgelucht, maar op een andere manier. Niet, niet dat ik het niet doe. Ik ben opgelucht omdat de bezuinigingen bij de NMS veel minder zijn dan waar we bang voor waren. Mm. En dat vind ik wel prettig, want we, dat is een erkenning van het feit dat de NOS als organisatie goed met zijn geld omgaat en efficiënt is. En dat is in dat hele, uh, dat heeft niet zoveel aandacht gekregen, dat snap ik, want het ging vooral over de andere omroepen en over lidmaatschapsgeld en zo. Maar wij hebben uh, op, het, op, het, op het lijstje gestaan om, om een bedrag van 25-30 miljoen te moeten bezuinigen. En dan moet je echt keihard hakken in programma's, en ja. keihard hakken in wat je doet. En uiteindelijk is het voor de hele NOS 8 miljoen geworden. Dat is veel minder in procent en in bedragen dan bij andere omroepen. En dat is niet omdat de NOS wordt uitgezonderd... of dat iedereen de NOS is vergeten. Ja. Maar omdat het gewoon... Nou ja, we hebben al heel veel gedaan in de afgelopen jaren. Je praat... En dus kan je heel Nou ja, kan je gewoon, wat we nu doen, kan je gewoon uitbouwen... en hoeven wij niet heel erg bang te zijn... hoewel het best nog een behoorlijk bedrag is... dat er heel veel aangaat. Je hebt het redelijk goed achtergelaten. en Dat is een beetje je gevoel. Dat, ja, dat, dat, dat is wel waar. Ja. Dat, dat, dat, dat, ja. Je hebt net al voorspeld dat je niet snel over emoties praat. Hm. Uh, maar toch je, deze week. Ga je uh, iemand huilen maken. Nou, misschien. Oh. Ik heb wel een plaat trouwens. Je hebt ook muziek meegenomen volgens mij. <laughs> en jouw ja. plaat is volgens mij absoluut wars van enige emotie. Althans, van wel veel emotie, maar een hele andere emotie dan de plaat die ik heb. Maar dit, dat gaat er nog komen, dit uur. Okay. Wellicht dat het helpt, je weet nooit. Maar uh, toch even deze week gaat er dan toch nog een traantje hier en daar ja. uit. Uh, maar kippenvel, niet, op zijn uh, minst. Kippen, uh, nou, nee, niet een sentimenteel traantje. Kijk. Afgelopen maandag uh, was het was echt een heel leuk feest. Um, uh, zonder allerlei deftig gedoe enzovoort. Maar een van de dingen... Uh, waar Afscheidsfeest ik echt... voor Afscheidsfeest. de wensers. Ja. Um, en mijn oudste dochter sprak daar. Nadja, die is 23. En die hield echt een heel mooi gemaakt verhaal... over hoe het is om de dochter van een hoofdvultuur of een journalist te zijn. Dus ja. van een vader die of weg is, of zo weg moet, of zo gebeld kan worden... of niet dit kan doen. Uh, uh, uh, dat, dat aan de ene kant. Aan de andere kant, die haar ook kon influisteren. Luister, er komt groot nieuws aan. Uh, of, of een ap alarmpje kon doorsturen. Zodat zij meer wist dan de vrienden, wat ze zelf... Weegt ja, dat op, dat vond. ene tegen het andere? Zij vond, uh, ja, zij vond het ook fascinerend. Zij, wilde, zij zei, ik wil eigenlijk helemaal niet dat je bij de NOS weggaat. Ik wil niet dat wij bij de NOS weggaan. Dat zei zij zo. Uh, en de manier waarop ze dat zei, was echt heel mooi. En ik, ik had echt aan het eind had ik de tranen in mijn ogen. En ik, ik merkte pas later, toen ik om me heen keek, dat dat ook voor andere mensen goed. Hmm. Dus ze had maar zo mooi gepraat. Ik dat... neem aan dat die tranen vooral zijn. Dat je dochter zegt, uh, ja, we hebben je eigenlijk wel veel gemist. Als ik het dan eventjes heel nee, kort samenvat. Nee, eigenlijk zei ze, ik hou van je. En ik vind het bijzonder. Hmm. Um, en dat... Um, ja, ik, kijk, ik vind wel van mezelf dat ik... Ik heb heel veel in die, aan de NOS gedaan. En ik heb het gevoel. Um, dat dat is. Um, tegelijkertijd met het een zekere zin. ja, verwaarders is een zwaar woord. maar niet de kinderen zoveel aandacht geven. als ze misschien verdiend had. Nou, toen hebben we vanmiddag toevallig nog even met haar erover gehad. Ze zei. maar. Je zegt, ik ben. Want dat heb ik in de. Ik heb vandaag een dagboek in de NAC geschreven. Mm -hmm. En een van mijn ideeën is ook. dat ik niet de beste vader voor mijn kinderen ben. die ze zich hadden willen wensen. En zij zei. Je bent de allerbeste vader die ik me ooit had kunnen wensen. Dus uh, nou ja, in die zin uh, praten we daarover. En, en, maar, maar, ja, dat, dat soort dingen komt op zo'n moment, op zo'n maandag, uh, wel samen. En ja. dan, uh, ja, dan in, dat, in dit geval stond ik daar met tranen in mijn ogen. Ja. Ja. We gaan even wat drinken. Dat, dat is altijd een goed moment. Wat, <laughs> wat drink je eigenlijk over het algemeen? Uh, witte of drink wijn je of helemaal spa. niet? Nou, ik drink tegenwoordig minder dan vroeger. <laughs> En, uh, en drink je ook nog wel eens veel? Echt gewoon nee, op een zaterdagavond niet, nee, als dit dat je denkt... Um, nee. gewoon eens even flink doorhalen? Of ik zit ui, dat er niet meer in? Nee. Waarom niet? Oh, omdat ik meestal op zondagochtend vroeg naar yoga ga. Pardon? Nog ah, één keer? Aha, omdat ik meestal op zondagochtend vroeg aha. naar yoga ga. Op zondagochtend? Ja, dat is een mooi moment. En waarom yoga je? Uh, omdat dat... Dat is een hele speciale vorm van yoga. Die kramheid, het is heel warm. Klein momentje hoor. Luc. De barman. Goedenavond. Goedenavond. Hallo. En Hans Hans Roos wil heel graag een... Ik wil uh, witte wijn en uh, blauwe spa. Witte wijn en blauwe spa, want morgen moet er nog gejoga'd worden. Nu? Ja, ja, zeker. En mag ik ook een witte wijn en een blauwe spa? Ja, zeker. Ik kom het zo naar boven brengen. Dankjewel. Dat zo. Maar je was aan het vertellen, je bent uh, ooit gaan yoga een... Ja, omdat dat heerlijk ontspannen is, omdat ik er een stuk soepeler van word... en omdat ik er uh, veel beter door kan ademhalen en focussen... Ja, dat staat in de folders van de nee, yoga. Het is en, en, mij is, mij is het ook wel eens verteld. je het moet nog gaan yoga, maar Was je zo gespannen en zo gestresst? Was het echt nodig? Nee. nee, maar het is gewoon een hele drukke baan... waarbij je voortdurend bezig bent met de organisatie en de mensen en met het nieuws. Um, en dus is het ook goed om een beetje tegenwicht te organiseren... om een beetje rust te vinden. Hmm. En iets dieper dan de rust van even tien minuten op de bank liggen... of op je dakterras zitten. Ben je veel veranderd door, door yoga bijvoorbeeld of in de laatste jaren... Volgens mij ben ik in de laatste jaren rustiger geworden. En misschien ietsje opener. Opener? Want? Ik kom uit Zeeland, dus ik ben in Oeste. Ja, ik ken het. Ik ben er opgegroeid. Mm. Toevallig was hier Maarten de Croo vorige week in dit programma uh -huh. te horen... met Patrick Lodiers. Ook twee Zeeuwen samen. Ja. En daar ging het ook al over geslotenheid, verlegenheid. Ging het vooral met name over. Is, mm -hmm. dat, is dat iets wat bij de zeeuw hoort? Ik weet niet of het bij Zeeuwen... Misschien. Ik weet het niet. Ik, ik vind van mezelf ook wel dat ik... Uh, verlegen ben. Dat is, dat is niet altijd zo. Want ik, ik kan, naar mijn idee, dus. Stel dat er een hele grote zaal vol zit met politici of journalisten of studenten of wat dan ook. Dat vind ik heerlijk. En dan ja. hou ik graag een verhaal. En dan, hoe feller het debat is, hoe leuker het is, want dan wil ik het ook winnen. Dus in die zin maar is ben het ik sport. ook heel. Ja, is het ook, ja wel. Maar dan, ik wil heel graag dan op dat podium staan. als hoofdredacteur, als journalist, ja. als ex-hoofdredacteur. En dan gewoon lekker de strijd aangaan. Uh, maar als ik gewoon hier in een hotel um, mensen aan de bar zie, zal ik denk ik uit mijn voorzichtige verlegenheid, terughoudendheid, zal ik daar nooit op afstappen. Terwijl de andere mensen die heel makkelijk even een, een praatje maken, ik zal ook, en dat, dat, heeft, dat is dan de werkkant. Ik, ik zal ook niet heel makkelijk naar mensen op de redactie stappen en gewoon eventjes praten over wat ze morgen van plan zijn of wat dan ook. En ik zal, als ze iets heel uitzonderlijks hebben gedaan... echt zeggen dat het goed is. Maar als het gewoon goed gaat, ja. zal ik dat niet zo, zo snel doen. Maar, maar dat de, zinzekere... de hoofdredacteur van het journaal moet ook een soort vader zijn, toch? De nee, nee, waar ik mensen ben... zich hun hart kunnen nee, luchten af en toe... Nee, naar je toe vader... kunnen lopen als er iets is. Nee, ik vind vader vind ik een begrip dat niet in dit verband bij mij past. Ik hoop wel dat ik kan inspireren en dat ze me vertrouwen. Maar puur op het niveau van werk? Zakelijk, eigenlijk. Nee, maar dan mag het ook... Het is ook niet wel, dat ze bij jou komen uithalen. Nou, Sommigen sommige wel, anderen niet. Dat, dat, dat, dat varieert echt. Het hangt van, ook van andere mensen af. Of mensen zich bij mij uh, vertrouwd voelen... of het ergens anders zoeken. Ik, ik, een hoofdracteur is geen therapeut. Je moet, je moet wel... Uh, Doe je het ook een beetje bewust? Misschien om afstand te houden en daardoor ook wat meer autoriteit... en misschien wat mysterieuzer... en misschien wel interessanter, <laughs> nou, en et cetera, et cetera. Ja, is, zo beredeneerd is dat allemaal niet. Ik ben wel... Ik, dat, dat hangt samen met wat ik net zei, met, uh, met een zekere terughoudendheid. Uh, ik, ik zal niet onmiddellijk, uh, zoals sommige mensen wel doen... iemand omhelzen, knuffelen, zeggen van... ach, ach uh, hoe, hoe was het gisteren, whatever. Ik, ik hou wel van, maar dat geldt ten opzichte van alles... ik hou wel van een zekere distantie. Ten, van de journalist ten opzichte van zijn bronnen... van de hoofdacteur ten opzichte van de collega's. Uh, dat wil niet zeggen dat je altijd een soort ijzig tussen mensen heb, maar, een zeer, maar distantie is wel iets dat bij mij hoort. En ja. ik weet dat mensen, sommige mensen, niet allemaal, ook wel het idee hebben dat ik soms met mijn glimlach uh, eigenlijk een soort sphinx verbeeld. Ja. <laughs> Hè, dus daar zit wel iets mysterieus bij. Dat vind ik niet helemaal <lacht> erg dat ze dat denken. Uh, maar het, dat hoort ook wel bij mij. Ik, dat, niet alles wat ik, wat, wie ik ben. Uh, wordt ingezet uit strategische redenen. Zo werkt het niet. Het is gewoon zo. Het is gewoon zo. En dat niet proberen te veranderen met yoga bijvoorbeeld? Uh, het heeft niet geholpen. Nee, maar ik, yoga is niet bedoeld om van jezelf een heel ander persoon te maken. Oh, dat dacht ik altijd. Ja, je hebt de verkeerde volt. Ja, dat denk ik. Um, maar je bent mysterieus, toch? Dat kunnen we dan toch wel zeggen voor veel mensen. Of in ieder geval niet al te makkelijk doorgrondelijk. Wellicht? Ja, dat levert ook op dat mensen hun eigen praatjes gaan bedenken. En hun eigen beeld gaan bedenken. En misschien ook wel over van gaan roddelen. Ja. ja, dat kan. Dat, ja, dat is je natuurlijk ook overkomen. Ja. maar ja, de, de, Kijk, ik denk dat uh, als je hoofdstuk van de NOS bent... en in een fase dat, van alle, dat de NOS gevormd wordt. De NOS nieuws, hè, dus radio, televisie, internet... allemaal bij elkaar komt. En ik ben iemand denk ik, die, die, die het niet zo erg vindt om de confrontatie te zoeken. Mm -hmm. En ik vind het ook niet zo erg om naar buiten te treden. Ja, maar dat, dat is nee, maar weer dat je werk. Maar, dan je allemaal, maar ik bedoel, nee, maar even dan ik bedoel er je hebt daar ho uh, hoeveel mensen op de nieuwsvloer zitten normaal gesproken? Uh, zeg maar, uh, ja, 380. Nou, er zitten een heleboel mensen die af en toe ook even niks te doen hebben... en met elkaar kletsen. Dan is er één iemand waarover je kletst. Dat is de hoofdredacteur, toch? En uh, nou, dan ga je, nou, je ook eens dus lekker even roddelen. Ik hoop dat ze wel over iemand anders spreken. Nou, ik ben bang dat je toch vaak het onderwerp bent. Ik heb ook een tijdje gewerkt, dus ik kan ook met ervaring meespreken. Tuurlijk, en ik geef ook wel aanleiding toe, denk ik. Uh, mensen hebben het soms over mijn kleding of over of, dat ik, of ik te lang haar heb of te kort haar of whatever. Mm -hmm. Nou, vind ik niet eens zo erg. Of de vrouwen? Ja, maar er zit voor een deel, zit daar, heel, daar zit dus heel veel zinsel omheen. En dat is de, dat over is het dat haar al. of over de vrouwen? daarvoor voor dat laatste, de haar. Dat kan je, je namelijk zien. Ja, het is weer korter trouwens. Want aan de week ben je nog he? op uh, Nationale Televisie door Jeroen Pauw. Klein beetje... Van de week? Ja. Oh, ik heb het niet gezien. Jeroen Pauw? Zat je het? Je, of het was oh, afgelopen week, vorige week. Was het niet? zat je bij beetje op Pauw? Nee, dat was in januari. Maar dat is misschien herhaald. Oh, dat precies. Ja, dat eh, ja, fragmentje is nog een ja. keer herhaald. Jij was daar ja. te zien met lang haar. Ja. En uh, nu ben je inmiddels weer een stuk korter. <laughs> wel ja. ijdel? Een tikje. Ja? Ik vind het wel leuk om... Uh, nou, laat ik zo zeggen. Ik, um, ooit werd ik lid van het genootschap van Hoofdstructuren. Mm -hmm. uh, en toen kwam ik een keer bij de eerste vergadering kwam ik van achter in die zaal binnen. En toen hingen daar al die jasjes aan die stoelen. Toen dacht ik, oh my god, wat ben ik hier nu terecht terechtgekomen? Dat lijkt een, een vergadering van vertegenwoordigers in, in zangzaad. Mm -hmm. die, niet allemaal hoor, maar er hingen toch wel heel veel van die verkeerde jasjes. En ik vind het wel leuk om, en oh, sommigen vinden het mooi, anderen niet, om... Uh, bepaalde uh, shirts te hebben die ik zelf mooi vind, die prettig dragen ja. uh, en die naar mijn idee ook wel een zekere stijl uh, uh, tonen en dat vindt de een mooi en de ander niet. Er is roomservice. Er, er is wordt geklopt, maar het is jouw kamer. Dus, dan moet ik openen. Ja, maar, anders krijg hoop, ik weer Dus dan moet ik zeker ook de rekening voor jullie tekenen. Ik geloof dat uh, de publieke omroep <lacht> dat nog mag betalen. <lacht> Oké. Okay. Zo. Hallo. Kom, kom binnen. Kijken of we nog ruimte op tafel hebben. Luc, ken jij uh, Hans Leroux? Oud-voorzitter van het journaal? Ja, zoiets. Oud. Ja, zie je hoe snel het ja, gaat. Het gaat al snel, <laughs> iedereen weet het al. Ja. Kijk, de witte wijn. Dan is er toch nog één uh, onderwerp wat. Dank je wel, Merci. De dames dan. Want je ging er handig omheen zojuist. Maar daar wordt ook druk over gerold. Ja, maar dat, kijk, dat is heel simpel. Um, ooit is er, um, heeft er iemand, en ik, ik, dat is misschien iemand die een hekel aan mij heeft gehad, dat denk ik. Mm. Die heeft een keer een briefje geschreven naar de privé- en de, uh, hoe heet het allemaal, en de actueel, en de story. Mm. Um, en dat was iemand die, denk ik, bij ons gewerkt had, of iemand kende die bij ons gewerkt had. Want de namen waren allemaal goed gespeld. En die, daar werd dus in dat briefje werd gezegd dat ik een verhouding had gehad, geloof ik, met iedere uh, secretaresse en iedere stagiaire die er ooit was geweest. Um, en het grappige is dat... Um, hoe gaat het? Want ik, ik, het is mij gelukkig nog nooit overkomen... dat ik in, in, in een nee. roddelblad kom te staan. Maar je, je wordt wakker, neem ik aan. Belt dan iemand je op en zegt... Hey, je moet nu eventjes naar de kiosk rennen. Hmm. En, de, en de privé kopen? Um, <laughs> ik weet het niet meer hoe dat toen ging. Uh, het zal wel zo zijn dat iemand... Kijk, het is niet zo dat ze je vragen om commentaar... want dat doen die bladen Nee, hoor, wederhoor. Ik heb dat ooit, niet, maar dat was een tien jaar eerder... toen ik een keer, een, toen mij iets over was overkomen... Uh, en ik in het ziekenhuis was beland. Toen had zij ook een stuk geschreven. Toen heb ik eens een keer met Evert Zantengoed, die uh, nu hoofdrecteur is gebeld. En ik dacht, ik ga het eens vragen. Zei, ja. Doen jullie eigenlijk aan horen en weten hoor? Zei, nee, dat doen we niet aan. Ja, soms de rare raar, vragen, soms bij de komt... grote verhalen. Ik maar... ja, nee, vond het leuk. Dat ja. vond ik leuk om te weten. Dat wist ik wel. Maar hm. het is heel leuk om dan even iemand aan de lijn te krijgen die denkt. Hey, wat krijgen we nou? Dan moet ik gaan uitleggen hoe wij werken. Hij belt zelf terug. Ja, um, dus ik weet wel hoe het werkt. En ik, en, kijk, het punt is dat ik zelf weet wat er waar is en niet waar is. Maar goed, dus, nog even naar het moment. Schrik, je slaat dat laatje open en dan... Sta, en dan denk je, oh my god, wat gebeurt me nu? De eerste, ja. Dus dan krijg je echt dan krijg je zo n, zo n, wel de koude, zo U koude hand je was nu getrouwd met kinderen? Neem ik aan, ik weet niet welke uh, periode dit precies ja. Nee, ik was volgens mij... Ja, ik was wel gescheiden toen. Maar, um, maar het effect is, is hetzelfde. Eerst, eerst, eerst schrik je. Ik, ik, ik, ik, ik schrok zelf heel erg. Je, omdat je niet, als het de eerste keer gebeurt, je weet niet wat het effect ervan is. Het nou, is mij snel gebleken dat dat eigenlijk geen effect heeft. Het is wel heel ver voor mij, hè? want ik, mm -hmm. ik werk in de journalistieke wereld um, waar mensen over het algemeen uh, vrij serieus zijn. Dat wil niet zeggen saai, maar ze zijn wel serieus en ze weten wel hoe ze uh, naar bladen moeten kijken. Maar ik weet wel dat voor bijvoorbeeld kinderen... Voor je is, is het heel lastig, want er zijn natuurlijk genoeg... Uh, mensen op straat, vriendjes, vriendinnetjes... Uh, of, of ouders van, die zeggen... waar was dat binnen? Privé. Ja. Die vinden dat niet zo leuk. Laten we eens heel simpel zeggen. En uh, na de eerste keer... weet ik dus dat het me ik word daar niet door geraakt meer. De eerste keer wel, eventjes. Dan is het even zo'n prik. Uh, de tweede keer niet meer. Want ik bedoelde... dat was zo'n verhaal... Dat om, om het jaar kwam dat weer naar voren. En dan had weer iemand een knipselarchief opengehouden. Dan het maar dan, dan, dan ga je toch zeggen. afvragen wie dat is? Ik, ik bedoel, je bent ja, de baas ja. van de organisatie. Zit, iemand zit, uh, zit uh, met ja, opzet je reputatie te verpesten. Ja, maar nee, dat hoort. Heb bij, je niet blijkbaar. geprobeerd uit te zoeken wie dat was? Nou, we hebben heel even, ik, ik niet eens, maar uh, binnen de NMS is heel even gekeken van kunnen we daar wat aan doen? En toen is er een bureau ingesteld. <laughs> of in, gevraagd om eens te kijken. En die konden op basis. Dat is zo'n zo, zo bureau die daarin geïnteresseerd of in uh, verstand van hebben, die konden op basis van de tekst die nou... Maar dat, dat, is, dat is een wel... soort detectivebureau? bureau? Nee, die kijken naar tekst en die proberen op basis van tekst te kijken wat erachter zit. En basis, maar, maar, dus bij nee, het, maar het journaal hebben dus jullie dus overgelegd om uh, erachter nee, te komen uh, ik wie ik dat legt. Maar de anderen hebben we daarnaar gekeken. En wie zijn die anderen dan? Nou, er zitten, werken nog wel meer mensen bij de. Nee, MS. maar dat, het, werd, het werd gezien als een soort uh, probleem ja, voor het journaal ook. Nou ja, als iets wat niet zo heel erg uh, prettig was, natuurlijk. Maar het ging over, niet over je werk, het ging niet over NUS, nee, het ging over jouw persoonlijk. Maar dat, nee, maar het, het ging er dus over dat er iemand was die bezig was om te proberen uh, je, je te beschadigen. Ja, maar ja. jou persoonlijk. Ja, nou ja, maar in functie natuurlijk. Ja. Hè, want als ik ergens... Uh, en dat doe... was niet omdat jij naar de NUS bent gegaan en gezegd... dit moet opgelost worden, nee, anders uh, stop ik ermee ik of iets ben Ik ben vrij laconiek in die dingen. Ik, uh, ik weet hoe dingen werken, ik weet dat als je al bent um, van de NOS. Uh, dat je uh, van alle kanten uh, opmerkingen kan krijgen. Soms positief, soms negatief. Soms heel erg op de persoon gericht. Ik, ik, ben, niet, ik ben niet zo bang aangelegd. Uh, omdat ik ook echt wel zelf weet wat er wa waar is en niet waar. Was er iets van waar? Nee. Nee? Nee. Er was, wat het enige wat er van waar is, is dat, is dat ik uh, uh, op dat moment een relatie had met iemand die bij het journaal had gewerkt. En die relatie die is ontstaan nadat zij bij het Journaal was weggegaan. Hm. Dat is het enige. Dus van het hele stuk van, nou, het zijn niet eens zoveel regels, maar laten we zeggen 80 regels, er klopte één regeltje. Hm. De rest is natuurlijk, wordt zo'n sfeer opgeroepen van, nou ja, waar, jij zelf, waar je het zelf over had. En het lastige. Alsof je is... iedereen van de redactie had ja, gedaan. En daarmee, dat zou je absoluut niet overleven op de redactie. Dan ga je er echt aan, als het waar zou zijn. En, en je ook niet meer achtergekomen van... wie het was, nee, maar ik, dat lekte? Nee, nee, ik ben echt... Ik zou de, aan de ene kant uh, wil ik het wel weten, maar uh, ik heb toen ook gedacht... van laten we daar nou niet al te veel aan gaan besteden, want het... Kijk, nou, het is dat toch raar, is wel, nee, maar want dan ik, dan ik, ik vraag je er nu ook nog nee, over. Dus je, ja, dan, het, het nee, toch, dat, uiteindelijk is het ja, toch maar in een de soort uh, ja, maar in smet ja, of dan, smet nee, of iets nee, wat aan het, je hangt. Het zegt ook iets over hoe de journalistiek werkt. Want ik heb die vraag ook gehad, niet bij alle, maar bij een aantal interviews. En dat komt simpelweg omdat uh, iedereen uh, dezelfde stukjes uitknipt. En die allemaal in datzelfde mapje stopt. Ja. En dat mapje weer naar voren haalt als je, uh, als, je, als je iemand gaat interviewen. En dan daarmee wordt dat verhaal gerecycled. Nou, het en... is ook gewoon de aard van de mens. Want uh, de mensen op de redactie uh, vinden het natuurlijk reuze interessant om te roddelen ja, over de baas. Ja, en de ja, baas nou, ja, die nou, maar goed, doet maar het met, uh, met die ik, en die. Ik accepteer en, uh, het toch ook dat het zo gaat. Ja. Ik, alleen, ik heb een kanttekening bij hoe het werkt. Kijk, ik, mag ik misschien iets op reageren hoe ik, dat, hoe ik daar zelf over nadenk. Ik heb, in, dat zei ik net een beetje eigenlijk al, ik, in 1991 uh, in ik, ik ben ik een keer aangevallen met een mes gestoken, et cetera. En je weet nooit van tevoren op je dat soort dingen reageert. Maar ik heb me toen wel, en het is goed afgelopen, maar het was wel heel tricky. Ja. Het was een kwestie van een paar minuten. In de tijd dat je nog verslag heeft. Ja. En ik heb me toen heel echt diep gerealiseerd dat. Um, als ik mij voortdurend zou afvragen, uh, dat of ze, ze zou bezig zijn met de vraag van... ja, maar het had ook anders kunnen aflopen. Mm -hmm. Dan zou ik de regie over mijn leven in handen geven van iemand anders. Dan zou ik dus iemand anders, een abstracte iemand... of een iemand, nou, ik wist toen op een gegeven moment was was, hij is opgepakt. Maar dan zou dus diegene zou nog steeds invloed hebben op hoe ik mij zou voelen. Uh, en dat is eigenlijk... Um... En daarmee geleid eigenlijk... Alles van je af? Niet alles, nee. Uh, want het is niet zo dat, dat je door niks geraakt wordt. Het is alleen zo dat je... Als je door iets geraakt wordt... Of als er iets is wat, um, wat ingrijpend is... Of wat ingrijpend zou kunnen zijn... Um, dan, is het, dan hoort het bij mij... Om de regie zelf daarover te willen voeren... En niet door iemand anders te willen laten bepalen... Hoe ik mij moet voelen. Uh, of wie ik ben. Ik, uh, en ik weet echt wel... Uh, of iemand anders die iets over mij zegt gelijk heeft of niet. Ja, het is wel een mij soort. kan me niet schelen dan dat, dat, dat, dat, dat tien anderen daarbuiten uh, een roddel geloven. Ik vind het niet prettig, maar dat, ik laat me er niet door raken. Maar dat is wel een, een panzer, wat je door dat die ervaring pants. hebt. Nou ja, maar een soort van een verdedigingsmechanisme. Nee, wat, je, een soort, wat, je, wat je hebt ontwikkeld door ja, naar ervaring. Maar dat voel ik zelf over mijn wat eigen ervaring. Wat komt er nog wel doorheen dan? Alles wat echt is. Wat is echt? Nou, wat ik straks bijvoorbeeld vertel Je dochter. Uh, mijn dochter. Maar ik kan ook uh, op sommige momenten door, echt door nieuws, uh, door, door, door de impact van verhalen kan ik geraakt worden. Ik kan, kan door muziek geraakt worden. Ik denk dat, uh, in mijn, uh, dat, ik, dat, dat de momenten waarop ik uh, t, uh, tranen in ogen heb bij mooie muziek of bij bepaalde verhalen... Mm -hmm. Uh, die, die, zijn, die, ja, die zijn veel groter dan je misschien zou denken. Uh, maar dat speelt zich af in, in mijn eigen omgeving, in mijn eigen bestaan, in mijn eigen hoofd. Uh, dat is niet iets waar, uh, waar ik anderen of op mijn werk voor nodig heb om te zien van... kijk, hem is gevoelig zijn. Hij kan ja. dat ook. Ik denk dat, dat een, een redactie het meeste behoefte heeft uh, aan een hoofdredacteur... die weet wat hij met de journalistiek en met de organisatie wil... Die redactie weet overigens niet dat je een Tom waits fan bent. Huh. Dat wist ik in ieder geval niet. En dat heb ik ook nergens maar... kunnen vinden in al die knipselmapjes. Nee, ik ben ook geen fan, maar daar dat zit iets anders achter. Ja. Want dat, dat is de plaat heten? die je hebt meegenomen? Ja, graag. Oké. Okay. Nee, wat, het is een van de leuke dingen. Um, de donderdag voordat ik wegging, toen ben ik ontvoerd door uh, mijn adjunct Giselle van Kan. Die wilde een mooie avond organiseren. En die is toen overdag bezig geweest met kleine tipjes van sluiers op te op uh, uh, lichten. En ze begon met via, uh, via, via de iTunes Store Tom Weets te sturen. En ik moest dus op basis van allerlei aanwijzingen, want ik kreeg nog meer door de hele dag, moest ik uh, gaan bekijken of gaan raden wat ze, uh, wat ze van plan was in de avond. Um, en, en ik, dat, ik dacht, dat, dat vind ik zo leuk dat iemand met zoveel aandacht iets bedenkt en, en creatief is. Die muziek, die, die ik overigens heel leuk vind, mm -hmm. die neem ik gewoon mee, want daar hoort dit verhaal ja. toe bij. Maar. Leuk bij deze plaat. Het is toch echt een het is behoorlijke hard... gritty, donkere, ja, meest heerlijk. depressieve... Nee, het is niet depressief. Nou, ik nee, weet niet of je joh. de tekst hebt geluisterd, ja. maar het is toch echt... Het, ja, de wereld is ten einde. Nee. Nee? Nee, het wordt gespeeld met somberheid. Ja, nou, zul mag maar gewoon luisteren? Want het is echt de wereld ten einde. Tom Waits. Out that ditch, you're out of luck. You're out of luck. Ship is sinking, the ship is sinking. The ship is sinking. There's a leak, there's a leak in the boiler room. The poor, the lame, the blind. Good job, body mood rising with the plague and the front turn the bomb, turn the mob It's all over, it's all over, it's all over And that's a leak, a leak in the boiler room The poor, the lame, the blind God is a way on business. Tom Waits, plaat um, uit de tas van Hans Leroux. Ex, ja Hans, ex-hoofdredacteur, ex-baas -hoofdredacteur, ja. ex van het vind, journaal. Vind ik wel leuk, hè? Ex-jouw ja, baas. Ja, nou ja, ook en mijn ex-baas inderdaad. Maar, maar dat ook, was al euh, langer. Ja, dat was al een hele tijd. Maar um, hier uh, te gast de hele nacht. Maar uh, wij praten nog een half uur hier uh, in het College Hotel in Amsterdam. Um, je hebt een drukke week gehad, afscheid genomen. En deze plaat nam jij mee. Ik denk, nou, die komt met een hele opgeluchte plaat... met wat enige vrolijkheid en nu eindelijk begint mijn grote maar vakantie. Dit is, dit is toch een plaat waar je heerlijk op gaat staan, al gaat zitten of staan of liggen, bewegen? Ik citeer eventjes. Ja, maar gaat, jij gaat nu alleen maar op de tekst staan. Ja, maar ik dacht dat jij ook wel iemand van de inhoud was. <lacht> ik ben nu van de muziek. Oh, oké. Okay. Maar toch ga ik het even voorlezen. Ja. I narrow my eyes like a coin slot baby. Let a ring, let a ring. God's away on business. God's away on business. Um, nou lees ik het niet meest depressieve woord. Dat moet ik natuurlijk wel doen. <lacht> dat moet je als journalist doen. Um, digging okay. up, digging up. De dead with a shovel and a pick, It's a job, it's a job. Bloody moon rising with a plague and a flood, et cetera, et cetera. Ben je... Maar je luisterde helemaal niet naar de tekst. Het was puur de muziek. Nee, want daar hoort het, daar hoort het verhaal bij wat ik de straks ja. heb verteld. Dat is de reden waarom ik hem heb meegenomen. Maar je bent niet uh, een, uh, In een donkere ziel? Donkere... Ik geloof het niet, nee. Nee? Nee. Optimistisch en vrolijk? Ik, ja, ik heb, um, ik heb het voor je meegenomen ik heb een uh, toen ik wegging bij het journaal heb ik een uh, ik heb een boek of bij de NOS, ik heb een boekje gemaakt voor iedereen ja dat heet Encore. Er zitten drie verhalen. dat is toegift Er zitten drie verhalen in over uh, twee over de journalistiek en één over wat ik er straks zei um, die uh, die die ik heb gehad en mm -hmm. ik heb ze in dat boekje gestopt omdat het verbindende element in al die verhalen is optimisme dus ik ben een ik ben een optimistisch iemand uh, dus zelfs en... Tom Weets is luchtig Nee, topwets is niet luchtig. Maar ik ben een optimiste man. Um, nou, zou je ook kunnen zeggen na zoveel jaren... zulke mm. dieptepunten ook in het nieuws meegemaakt... want ik vond het toch ook wel belangrijk na alle roddels over je seksleven... om het nog even over je werk te hebben. Ah. Vind jij misschien ook wel zo prettig. Um, de afgelopen jaren veel gebeurd. En ook uh, toch, denk ik wel, historische momenten geweest... Mm -hmm. waarin jij uh, op dat moment de baas van het journaal was... en ook bepaalde wat het merendeel van de Nederlanders uh, voorgeschoteld kreeg... Mm. We gaan het niet hebben over je ruzie met Charles Groenhuizen. Daar hebben we al uitgebreid over gehoord. Uh, Etcetera, et De bezuinigingen hebben we al eventjes gehad. Ik, nee, precies. Minder interessant. Wel interessant is, uh, um, uh, nou ja, wat mij betreft in ieder geval... het meest indrukwekkende nieuwsmoment van, uh, denk ik... alles wat gebeurd is na mm -hmm. de Tweede Wereldoorlog. Um, dat was een shock voor iedereen. En toen om acht uur iedereen voor de buis zat, klonk het uh, als volgt. NOS Journal. Vliegtuigen boeren zich doelbewust in torens van het World Trade Center. Beide gebouwen naar zware explosies ingestort. Ook het pentagon brandt na aanslag met vliegtuigen. Dames en heren, goedenavond. Het politieke en financiële hart van Amerika is getroffen door een reeks terroristische aanslagen die zijn weergaan niet kent. Een golf van vernietiging met mogelijk duizenden doden of misschien nog meer. Twee gekaapte passagiersvliegtuigen zijn doelbewust op de twee torens van het World Trade Center in New York ingevlogen. Gigantische explosies waren het onmiddellijke gevolg. Kort erop stortten beide gebouwen in. Het Pentagon in Washington, het zwaar bewaakte het ministerie van Defensie notabene, werd getroffen door een derde vliegtuig en is ook gedeeltelijk ingestort. America Under Attack, volgens CNN, van in ieder geval een kundige georganiseerde militaire actie die het land in chaos en paniek heeft gestort. Ik vind dat zakelijk. Um, zeer correct natuurlijk. Um, Philip Frerix geweldig. Mm. Maar volgens mij was iedereen al de hele dag in grote paniek. En toen dacht ik, nou, dit is toch wel heel erg kil. Oh, dat, dat gevoel heb ik helemaal niet als ik naar, naar, naar Philip zo hoor. En waarschijnlijk ook als je... Nou, op die dag, we hadden die beelden natuurlijk al voorbij zien komen. Het is ook de nee. tijd van het internet. Iedereen heeft alles al gezien ja, en gehoord. En dan komt ja, acht uur op het was uh, uh, Het gevoel heerst, uh, er komt een nieuwe wereldoorlog aan. Op dat moment. Nou, dat, uh, mijn gevoel was meer, en dat, dat gold voor, voor, de, voor de NOS denk ik. Dat hier iets, zoals ik dat noem, een, een moment was waarop de geschiedenis garnierde. Dat wil nog niet zeggen dat er een wereldoorlog aankwam. We wisten wel dat het een hele grote consequenties zou hebben. Dat de Verenigde Staten echt zouden gaan terugstaan. Dat is één wat, wat, wat, van de dingen die dan, die dan onvermijdelijk zijn. Uh -huh. Die woede, uh, die frustratie, uh, die angst moet zich ergens op richten. Dat is niet hetzelfde als in de wereldoorlog. Maar het heeft ook, of dat er een nieuwe wereldoorlog komt. Maar het heeft ook te maken met het moment van de dag. De rol van Arthur. Arthur is om, zeker op dat soort momenten, te verklaren en samen te vatten... Ja. En het was nog niet de tijd van het internet zo sterk als die nu is. Het, het was wel het moment waarop al de hele dag... Uh, vanaf tien over drie uh, live televisie was uitgezonden. En Philip en ik... We hebben toen die live-uitzending smiddags ook gemaakt. Hij, uh, presenteerde Want ga jij op dat soort momenten, ging jij op dat soort momenten mm -hmm. ook de werkvloer op, de nieuwsvloer op? Um, en kwam je uit je kantoor en ging je nou, zelf je... naast de presentator zitten? En de Volgens mij zat ik niet zoveel in het kantoor. En dat probeerde ik zoveel mogelijk te vermijden. Omdat ik van een journalistiek hoofdredacteur ben, mm -hmm. ben geweest. <laughs> um, toen was, ja, soms zijn dingen ook toevallig. Uh, we op de je echt letterlijk naast elkaar zitten typen? Nou, het, ja, ja, ja. Nou, de, kijk, er waren twee, dingen, twee fases. We zijn onmiddellijk live gaan uitzenden. Hè? Dus toen het uh -huh. eerste toestel in de, in de, toren, in de eerste toren kwam, hadden we nog met z'n allen het idee van er is misschien een ongeluk, hè? want de Empire State Building is ook een keer geraakt door een toestel. Dus, maar wel gezegd, Philip, ga je alvast naar de schmink, want wie weet. Uh, toen hij terugkwam, toen vloog het tweede toestel erin. Dus toen kon ik net tegen hem zeggen... Filip, tweede toestel, dat moet een aanslag zijn. We gaan nu uitzenden. Uh, ja. We proberen Charles te vinden. En we, gaan, en we zien wel. Nou, zo hij de studio in. Ik ben de eindredactie gaan doen. Wat betekent dat? Waarom deed jij dat eigenlijk? Omdat ik je zaterdag het... neem ik aan, gewoon uh, kundige mensen. Jawel, maar er moet dan op zo'n dag zoveel gedaan worden. Uh, uh, want je hebt geen extra uitzending in je rooster staan. Hè? Dus je, er moet heel veel gedaan worden. En je weet dat... Uh, er zijn hele, twee hele grote dingen. Je hebt die onmiddellijke live-uitzending die gemaakt moet worden. En alles wat je voor acht uur uh, hebt bedacht en de rest van de avond... dat gaat helemaal op z'n kop. en Daar moet ook met heel veel mensen aan gewerkt worden. Dus het is alle hands aan dek. Hm. Uh, en ik ben een hoofdacteur die graag meewerkt. En ik ben toen uh, die, uh, die live-uitzending gaan doen. En uh, dat hebben we een paar uur gedaan... totdat de gezamenlijke omroep samen met de NOS... Een andere afdeling van de NOS dat overnam. Want zo ging dat toen nog. En toen ben ik samen met een aantal anderen en met Filip uh, acht uur gaan maken. En zijn we teksten ook gaan maken. En ik heb de, de dagen daarna, die dag zelf en de dagen daarna, hebben we uitzendingen gemaakt. Acht uur die journaals van, ik denk, 45, 50 minuten. En in die omstandig of in die, voor die uitzendingen, heb ik inderdaad redelijk veel zelf teksten geschreven. En sommige onderwerpen ook. Hmm. gemaakt of opgezet. Gelijk aan het werk? Want jij stond waarschijnlijk ook te kijken... toen het tweede vliegtuig ja. live... Want ja. dat was ja. allemaal via de ja, En ja. dus ja. werd dat verspreid op alle ja, nieuwsredacties. Was was te zien, jij zag hem er ook in vliegen. Ja. Wat, wat was je eerste reactie? Is het schrikken? Is het je reageer of ging je gelijk... Nee, aan het waren type al, mensen waren, aan het werk zitten? Ja, we waren door die eerste toestel... We al in een soort staat van uh -huh. alert... Toen kwam er nog één. Toen kwam er nog een. En toen Dus dan is de aanslag. Dat, dat is geen toeval. Dit is een aanslag. We gaan nu uitzenden. Dit is heel groot. Want als Amerika in, in het hart wordt getroffen... en daar kwam later het pentagon bij... maar New York, de World Trade Center... dat is alles waar Amerika voor staat. Als het daar geraakt kan worden... dan is het onvoorstelbaar groot. Ja. Dan doet het niet hoeveel doden er zijn. Dat zijn er heel veel. Maar de, de impact is onvoorstelbaar. Nou, uh, eerlijk antwoorden. Is er ook een, een, een gevoel van opwinding? Ja, er is, als in als je in professionele opwinding je denkt... Ja, bijna denkt, Als je, hier, hier wil ik bij zijn en dit wil ik ja, meemaken. Ja, en dat, komt een dat het bijna neigt naar een beetje een eng gevoel dat je denkt, spannend. Ja, voor een deel wel. Maar niet, niet, niet, niet in de zin van spannend lekker. Je wordt er niet door verlekkerd. Maar, maar dan komt wel, het wel in de buurt. Nee, je, je weet wel dat er nu allerlei eisen gesteld gaan worden... aan het op je toppen van je journalistieke capaciteiten... En, en kwaliteit functioneren, ja. dat weet je. En je weet dat je iets heel groots aan het meemaken bent... dat je er middenin zit. Je weet dat het, en zeker, het was nog erger... toen die torens in elkaar zakt dat, uh, dat, dat, ja, je weet, dat zijn zulke heftige momenten... Dat zit je ook in de studio met, met laat ik zeggen... een open adem en een soort verstilde blik... zit je te kijken naar wat er gebeurt. Wetend dat je daarna, drie seconden daarna... weer onmiddellijk verder moet... Ja. en dat je aan het eind van de dag of misschien aan het eind van de week... nog eens gaat terugkijken op wat je nou exact allemaal gedaan hebt... of wat er nou exact allemaal gebeurd is. Um, dus er is een, ja, wel een soort van journalistieke opwinding... maar dat is de, op de opwinding van naar een hogere versnelling gaan. Hm. Het waren uh, jaren met bizarre nieuwsevenementen... Hm. want uh, niet eens een jaar later het volgende. Hier op de parkeerplaats van uh, Radio 3... Terwijl de ster loopt, twee minuten, drie minuten nadat het programma is afgelopen, uh, ligt hier uh, Pim Fortuyn met zijn uh, ogen half open. Hij leeft nog wel, hij ademt, heel schokkerig. Ja, moeten we wat doen? De moord op uh, Pim Fortuyn, 6 mei 2002. Um, waar zat jij toen je dit hoorde? Op de redactie. En was het toen dezelfde opwinding ja. die je had als met de opwinding over 11 september? Um, ja, nee, wel dezelfde opwinding die met, uh, met ik zeggen, de, de, de, het feit te maken... had dat je een heel groot verhaal nu had in eigen huis. Dus het, het is, dus het, het is in eigen huis? Toch voor de duidelijkheid, als mensen ja, vergeten zijn... het was op, op het Mediapark, Mediapark nou, dat, nog geen honderd uh, meter lopen van het kantoor van de NOS. Nou, iets meer, maar ja. um, eigen huis bedoel ik meer... In Nederland, op je eigen gebied, met dus allerlei effecten op je eigen samenleving. En er kwam dus heel snel een, een, een, een soort woede ook in de samenleving naar boven. Ja. Want ik herinner me dat er in Den Haag werd gedemonstreerd, binnen werd afgezet... dat er een brandje was, of een brand, in de parkeergarage. Dus het was, het was een hele onheimische uh, uh, situatie. En uh, uh, agressie richting mensen nou, die, van de NOS? Ja, die kwam ietsje later, maar ja. die, te, niet alleen de NOS, de media. Maar daar stond je hè, met de ervaring dat je zelf ooit iets meegemaakt had, dat het je neergestoken was. Dacht je toen, oh jee? Nee, nee, ik ben niet bang. Um, wat in dat geval geldt, is dat je aan het uitzenden bent. Um, en uh, het, was nou niet zo dat er, het was meer zo dat er op verschillende plaatsen... Nou, die woeden uh, naar buiten kwam, wat ik me heel goed kan voorstellen... Uh, dat betekent wel dat, je, dat wij voor het eerst um, ja, moesten denken... Aan, uh, over de, de beveiliging van mensen en van, van gebouwen. Niet alleen wij, maar ook anderen. En um, nou, een aantal mensen, uh, de, de, de bekende gezichten... dus uh, Ferry Mingelen, uh, Job Frieso, maar bij RTL ook Frits Wester... Uh, en anderen kregen, kregen bewaking voor, de, voor hun neus. Dat is heel anders. Ze hebben we nog nooit meegemaakt. Nee. Um, en ik, dat snap ik. Wat ik, waar ik. Waar ik niet zo voor ben. is dat op een gegeven moment ook mensen zeggen. ja, maar je moet in Den Haag bijvoorbeeld. het bordje NOS van de gevel afschrijven. over waar het gebouw zit. Dat, ja, dat, dat vind ik te ver gaan. Ik vind dat je ook moet durven zijn wie je bent. En dat je ook op het moment dat mensen tegen je. demonstreren, moet je ook. ze binnenlaten en. en, uh, en praten. Ja. Dat, en hoezeer hoe, hoe, hoe, hoe, hoe dat ook zou worden afgeraden. door mensen die met beveiliging bezig zijn. Ik. ik, ik, ik, ik ja, ik praat liever dan dat ik me om zou draaien of achter een deur zou ja. blijven zitten. Zo zijn er nog Wikileaks, tsunami. Hm. Ik kan ah, eindeloos doorgaan. Het is het, het, uh, alle ja. dat, dat je, je wekkerklokje naast je bed aangeeft dat we nog maar zes minuten hebben hier in dit programma. <laughs> en je, je wou nog muziek draaien? Ik wou ook nog muziek draaien. Dat doe ik toch. Want Tom Waits is natuurlijk nou ja, rauw en uh, hard, vind ik. En uh, toch ook wel mm. zeer depressief eigenlijk. Maar je goed, ja, dat daar zit dus heel niet. veel schoonheid in. Dat geef ik <laughs> toe. Maar dit ja. is dan misschien weer wat anders. Um, uh, veel liever, maar een hele mooie stem. Het gaat over liefdesverdriet. En ik wil toch dat je er even naar luistert. Het is namelijk ja. te mooi. Waarom denk je dat ik er niet naar zou willen luisteren? Nou, doe het gewoon even. Luister naar die stem, met name. That is wonders. Kiss me each morning For a million years Hold me each evening by your side Tell me you love me for a million a million years Then if it don't work out Then if it don't work out Then you can tell me, tell me goodbye. goodbye Sweeten my coffee with a morning kiss Soften my dreams with your side After you've loved me For a million A million years Then if Benefit it don't, don't. Let's go yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I won't tell you no No no yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. but just so that we can say we try begin van het uur moeten zeggen dat ik een traan ging losweken... en over emoties ging praten. Want jij zit gewoon tijdens deze plaat de sms'en. En je internet en je mail te checken, Hans. Nee, niet mijn mail te checken. Oh. Kijken wat er over dit programma op Twitter staat. Dat is toch... De, maar de, ja, ja, dan ja, maar is, jij zat uh, door Tom Weets heen te praten. Ik dacht, ik gooi, ik gooi ja. de meest sentimentele... de meest tearjerking plaat uit mijn persoonlijke collectie... gooi ik in deze strijd om je nou, te breken, zo je wilt. Maar ja, dat was eigenlijk een mission impossible. Kunnen beschip, we toch wel concluderen? Het is nou, veel ratio en... Uh, nee, want het feit dat ik niet breek wil niet zeggen dat het alleen maar ratio is. Nee, maar dit uur dan misschien. Maar dat is misschien dan mijn falen, denk ik, hè? Misschien moet... Nee. <laughs> nog een uurtje door. Waarom nou, Misschien moeten we de hele nacht doorgaan. Ja. We hebben die kamer toch? Wat, um, um, wat, is, wat gebeurt er hierna? Na de eerste dag dat je geen uh, baas meer van uh, het journaal bent? Um, dat weet ik eerlijk gezegd. Nog ja, komt zich. Nee, kijk... Ik, heb volgende week, ik ga mijn kamer nog leegmaken volgende week. Dus ik krijg ja. er ook weer een mooi symbool. Dan ik heb ik vanmiddag mijn, nog gekeken. Mag ik doosje, mag ik, je naam hangt er nog? Mijn naam hangt er nog, ja. ja. Um, en, maar die is op een gegeven moment ook weg. Ja. Uh, dus ik ga, dinsdag ga ik mijn kamer leeghalen. En uh, dat soort dingen. En dan, maar ik heb volgende week ook al een paar afspraken... over um, wat ik misschien na de zomer zou kunnen gaan doen. En dat is? Uh, bijvoorbeeld schrijven. En, en wat ga je dan schrijven? Um, nou, tegen de tijd dat het klaar is, zal ik het je laten zien. Maar is dat een uh, roman of is dat, uh, nee, dat een journalistiek zal, boek? Nee, het zal wel non-fictie zijn voorlopig. Maar je um, zegt dat zo tussen neus lippen, maar waar denk je dan aan? Nou, ik, ik, ik ga niet mijn schrijven, want dat is volgens mij niet zo... Uh, uh, het verleden beschrijven is misschien iets minder interessant... dan misschien op basis van dingen die hebben gespeeld bij de NOS... Uh, of die ergens voor een bepaalde grotere ontwikkeling staan... om te kijken wat ik daarmee zou kunnen doen. Hm. Uh, dus het ben ik van plan. Het moet nog wel uitgewerkt worden, maar ik wil ook gewoon met een aantal mensen erover praten. Van, uh, ga, je ook, ga je het ook rustiger aan doen? Bijvoorbeeld ja. vanwege je dochter, waar je het in het begin van het uur over had. Die ja. zei, um, nou ja, ze vond het inmiddels dan ja, jammer ook, ook dat je weg voor bent haar gaan, is, maar... is de het... way of life. Ja, maar ja, wellicht uh, dat je nu nog even wat schade in kan halen. Mm -hmm, ja, nee, volgende week krijgt zij diploma. Dus dat wordt een mooie week. Um, kijk, ik ga in de zomer ga ik, uh, ga ik rustig aan doen. En ik... Ik, ik zal eraan moeten wennen dat het eerste grote nieuwsverhaal... dat ik daar niet meer bij betrokken ben. Mm -hmm. En ik denk dat ik er ook aan moet wennen... Uh, dat je die, die, die, die voortdurende staat van alertheid... die je als een journalist hebt, met je, met je telefoontje altijd dichtbij je... Ja. omdat je maar nooit weet of, er, of je niet zo gebeld gaat worden... omdat, zoals ik het wel eens gezegd dat Beatrix tegen een boom is gereden. Dat, dat is, um, Straks treedt ze af weg, en daar ben jij niet bij. Nee. Um, dat wordt een pijnlijk moment. zijn. tot aan vol wordt benoemd, maar die kans is niet zo groot. Nee, dat is geen pijnlijk moment. Het is... Zoals het hoort. Alleen, ik moet er, ik moet er even van wennen. En dat is... Uh, dat, want journalistiek zit een beetje in mijn bloed natuurlijk. En dat zal nooit helemaal weggaan. Maar het hoofdrecteur zijn, dat gaat wel, wel weg. Dat is al voor een deel weggegaan. Uh, en dat, uh, dat kost nog even meer tijd. Ga je niet uh, op vakantie uh, eventjes iets ja, geks doen? Uh... Niet iets geks doen, maar vakantie. Drugs gebruiken, zuipen, <laughs> ja, dingen doen, ja, doen die uits... je nooit hebt moeten doen. Als de, uits, de, de, uits, de, uits, de doen. klaar is. Ja, ja, ja. oké. Okay. Jullie zijn van BNN, dus jullie hebben hier een koffertje klaarstaan met van alles. Ja, sinds de bezuiniging is alles minder, hè? <hijf> oh, oké. Okay. Hans nou. de Roes, mag ik je enorm bedanken. Ja, graf, ja. En een fijne nacht toewensen na deze hele drukke week. Dank je wel. Jij ook. Dit was de overnachting vanuit het College Hotel in Amsterdam. Volgende week weer Patrick Lodiers hier. Fijne nacht.